Het land Goesting is dus verdwenen, zodat er velen met onvervulde wensen blijven. Wie wil bijvoorbeeld niet beroemd worden en met foto-en-al publiciteit krijgen? Dat kan. De kiekvogel zal daarvoor zorgen. Vandaag vertelt Jacqueline Blom De Kiekvogel, deel 1. De herfst was vroeg begonnen... En de bladeren dwarrelden lusteloos in de vale nevels die langs de grond kropen. Het slot Bommelstein stond eenzaam in de avondschemering. Maar het licht achter de ramen en de rook uit de schoorsteen verrieden dat het daarbinnen warm en gezellig was. Over de weg, die naar het bouwwerk leidde, zwoegde een kleine gedaante voort. Hij zulde een onhandig toestel met zich mee, dat hij nu eens over de ene en dan weer over de andere schouder legde. Menige zucht ontsnapte het kereltje. Doch hij stapte in taaie volharding voort tot bij de achterdeur van het oude kasteel. Een goede avond. De kiekvogel is mijn naam. U weet wel, de gerenommeerde kiekvogel waarover wel eens geschreven wordt. Oh, juist. Aan de deur wordt niet gekocht met uw welnemen. Goede avond. Ik ben leverancier van goede families. En vele bijvalsbetuigingen liggen daarin zagen. Mijn resultaten zullen u verbaasd doen staan. De prijs hoeft geen bezwaar te zijn. Reeds vanaf één halve Florijn maak ik een kabinetfoto van u. Nee. Alles zal overtreffen wat u op dit gebied ooit gezien hebt. En voor één kwartje hebt u reeds een aangezicht. Nee, het geld groeit me niet op de rug. Heer Bommel stond op dat moment in een mooie houding bij zijn tafel. In de haard lagen de laatste houtblokken te doven, maar hij bewoog zich niet. Zelfs niet om zijn pijp aan te steken. Geen wonder. Hij poseerde voor een portret dat de kunstenaar Terpentijn bezig was van hem te maken. En daarom had hij al zijn aandacht nodig voor het trekken van een milde glimlach. Het schilderij was namelijk bestemd om in de kleine club te worden opgehangen. En hij wilde niet met een afgezakt gelaat aan de muur hangen. Dat spreekt. Gelukkig dat u net langskwam. Het laatste portret is alweer een jaar oud. En als heerzijnde verandert men in zo'n tijd. Men wordt voortdurend rijper, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, de kop wordt dikker, de, uh? steeds meer vlees op het geraamte en minder trillingen in de... eh... Uh, zo, zo meen ik het niet... Mijn naam is Kiekvogel. U weet wel, de Kiekvogel waarover tegenwoordig zoveel geschreven wordt. Welke vogel, zei u? Kiekvogel. Ik maak kabinetfoto's op bestelling. En voor een kwartje hebt u reeds een aangezicht. Kijk, dat is nu jammer. Die meneer daar is al bezig om een portret van mij te maken. Nou, hoe is het? Blijf je nog lang met die machinist praten? Het linnen wacht en de verf trilt. Ik wil verder. Ik ben ja. een machinist. Ja, maar... Ik ben een gerenommeerd fotograaf. En wat bent u eigenlijk? Kunstenaar. Juist, dat dacht ik al. Een ingekleurde tekening. Het is natuurlijk een aardige kleurvlek op een lichte wand. Maar wat stelt het eigenlijk voor? Dat is uh, een soort portret van mij, als u begrijpt wie ik bedoel. Dat? Een portret? Mm -hmm. Van u? Ja. Maar het lijkt immers niet... U hebt een uitdrukkingsvol gelaat, als ik het zo eens zeggen mag. Ja. U hebt heel gevoelige trekken waar veel uit te halen valt. Ja. Maar wat ik hier zie, is alleen maar verf. Oh. Het is trouwens nog nat ook. Ja. En het ruikt naar olie. Nu u het zegt, het lijkt niet. Juist. Net wat ik zelf ook dacht. Natte verf, dacht ik. Wanneer u nu eens naar de mogelijkheden van de fotografie kijkt... zult u heel iets anders zien. Uw hele wezen wordt in één moment vastgelegd op een gevoelige plaat. Geen vermoeiend poseren meer, u glimlacht en... Knip, ik heb u. Gegarandeerde gelijkenis in dofzwart, chamois of zelfs in vier kleuren. De kunstfotografie staat voor niets. Kunst? Mijn zolen, makker! Hier is je machine. Als je nog eens probeert om iemand strillingen te gappen, moet je zorgen dat ik niet in de buurt ben. Want dan zal ik jou eens op de gevoelige plaat vastleggen. Hij durft omdat ik klein ben. Maar het laatste woord is hier nog niet over gesproken. Men zal vreemd opkijken als ik nog eens beroemd word. Dat had u niet moeten doen. Hij had toch geen kwaad in de zin? Bah, ik weet dat je een grove trillard bent, makker. Ja. Maar als ik zie dat iemand het beetje vibratie dat je nog hebt... ergens wil gaan vastleggen... krijg ik de... eh... Uh, dinges. Hij, hij had eigenlijk gelijk. Wat bedoel je? Alles. Wat is dat hier? En dat... Dit is een vibrerende oker die uit de sepia is losgewerkt. Hmm. En dat zijn drie groenen in opklimmende tonen. Oh, oh uh, net wat ik dacht. Maar waar ben ik? Ik zie het niet, heer Tijn. Het kan niet juist zijn om een bommel met, met drie groenen uit de sepia te laten loswerken. Iemand van mijn stand ziet dat liever anders. Dan zal ik het je anders laten zien. Ah. Men maakte er ruzie over wie mijn portret zou maken. Dat kan ik begrijpen, want tenslotte heb ik een heel gevoelig gelaat, zoals die fotograaf zei. Maar dat is nog geen reden om mij met sepia over het hoofd te slaan. Wat jij, jonge vriend. Terpentijn, laat zich wel eens gaan als iets hem niet bevalt. Ja. Maar kijk, daar zit hij, hier Olly. Waar? Daar, oh. in de weer met tubus en penselen heeft een vibratie in het drabbige water ontdekt. Snap je dat nu, Tompoes? In plaats van netjes een excuus aan te bieden... en een goed gelijkend portret van een heer te maken... zit hij daar modder te schilderen. Mm -hmm. Het is wel bitter. En wat moet ik nu met mijn portret? Nu heb ik niets om aan te bieden aan de kleine Club. Ja, u kunt proberen om weer goede vrienden met hem te worden. Of anders moet u die fotograaf weer zien te vinden. Heer Tijn, laten we het gebeurde vergeten... Het was natuurlijk niet goed wat u gedaan hebt. Men slaat nu even een heerse portret niet over het hoofd. Het leek trouwens ook niet. Uh, ik bedoel, we praten er niet meer over. Een toetsje Carmijn door de kraplak. Kom aan, we gaan nu saampjes naar huis, heer Tijn. En daar drinken we gezellig een kopje thee. En dan gaat u mijn portret schilderen. Geld speelt geen rol, zodat we... Wat sta je daar te zeveren, makker? Je dekt met je vleeslichaam de fijne trilling van dat slootje af. Ga opzij. Wat? Wat, wat, wat, wat lief? Moet ik begrijpen dat u liever die stinksloot verft dan een heer van mijn stad? Als je nou niet ophoppelt zal ik jou eens verven. Ik zou je een Pruisisch blauw op je oog geven dat de trilling door je dinges loopt. Even vasthouden zo. Dat is een unieke pose, die zal het zeker doen. Daar heb je die machinedrijver ook. Wat let me of ik ram die hele contraptie in elkaar. Oh, och, dat is niet toch zielig. Je ja. weet dat mijn hart warm voor de kunst klopt, Tompoes. Maar hier is iets onrechtmatigs geschiet. Dat kleine ventje had geen kwaad gedaan. En al belandt hij in de sloot. Kom, we moeten hem helpen. Meneer Kiekvogel, mag u een behulpzame hand toesteken. Soort, zoek, soort! In de prut met de mechanieken en de vleeslichamen. Oh. Hierheen, heer Olly. Ik zal u wel optrekken. Oh, oh, oh, oh. Optrekken. Ik ben nog nooit zo vernederd. Ik zit helemaal aan de. aan de, de grond. Arme stakker, heb je je pijn gedaan? Ben je erg nat? Oh, wat ja. erg is dat nou allemaal? <kijnt> <kijnt> uh, uh, oh. <kijnt> mijn naam is. Blommel. Uh, Bommel bedoel ik. Olie B. Bommel. Uh, uw dienaar, mevrouw. Annemarie Doddel, uw nieuwe buurvrouw. Uh. En uh, dit is mijn jonge vriend. Tom Poes, die ik zojuist uit de sloot gered heb. Ja, ja. Ik ben een, een beetje uh, nat geworden. Maar dat kan met als heer wel tegen. Het kwam allemaal door die schilder, Terpentijn. Hij heeft de plank omgekeerd toen we over de sloot liepen en toen... Uh... Ach, wat erg. Wat lelijk van die man. Je vriend had wel kunnen verdrinken. Nou, dat nu niet. Het water is niet diep. Nee, en... jij dan misschien niet. Jij bent een flinke jongen en je kunt jezelf wel helpen. Maar je vriend is er lelijk aan toe. Dat zie ik zo. Kom maar gauw mee, arme stakker. Eindelijk. Eindelijk iemand die mij begrijpt. Ach, als u eens wist hoe goed het mij doet om gevoelige ziel te ontmoeten. Men is soms heel eenzaam als hier zijnde. Wat een drukte om een kleinigheid. Zo iemand heeft een verkeerde invloed op, heer Olly. Dat moet wel weer slecht aflopen. Zo. Een glaasje hete anijsmelk? Oh, u hebt mij een grote weldaad bewezen, mevrouw Dottel. Zonder u zou ik misschien bezweken zijn. Het was heel gewoon, hoor. En ik ben geen mevrouw, hoor, maar juffrouw. O, oh, wat aardig. Wel, mevrouw... Uw daad was niet zo gewoon. Hulpverlening aan lieden die door een ramp getroffen zijn is altijd heel edel. Uh. Het herinnert mij aan een keer dat ik met levensgevaar... een arme uh. drommel uit een grote waterval uh. van de krokodillen had gered. Hangende aan een liaan klom ik... Moeten we, uh, we niet weer eens gaan? De ochtend is bijna om en het is zowat etenstijd. Wel, nou, ga dan. Jij bent jong en sterk. Nou. Ik echter gevoel me nog niet geheel wel. En wanneer juffrouw Doddel er geen bezwaar tegen heeft... Maar natuurlijk, de... blijf toch zitten. Oh. De zuurkool is bijna klaar. Oh. Als je zin hebt, moet je het eerst proeven. Hij is erg goed tegen kouvatten en kwade dampen. Oh. Mijn gemoed is zeer bewogen. Dit was uh, een onvergetelijke middag, mevrouw. De zuurko en uw gezelschap hebben een nieuwe heer van mij gemaakt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ach, Mallard. Ik ben geen mevrouw, hoor. Nee. Ik heet Annemarie, maar mijn vrienden noemen mij Doddeltje. Ach. En je mag gerust nog eens komen als je trek in zuurko hebt. Oh. Dag, Olly. Oh. Oh. Oh. Dotteltje. Ach, het leven heeft voor een heer toch wel prachtige momenten. Wat heerlijk is het om met zo'n hoogstaande vrouw een mooie gesprek te hebben over het leven van een bommel. Ach, wat zingen de vogels en wat geuren de bloemen. Au! Maar Olly toch, hoe kwam dat nou zo? Uh. Ik stapte een uh, hark ...viel in de westel. Kom, geef hem maar een hand, dan zal ik je eruit helpen. Wij wordt... ...wordt ook niet bespaard. Bespaard. Laat mij. Uh, maar alleen, mevrouw. Ik gliel van mezelf. En ik, ik zou u maar besmetten. Ach, mallet, kom maar gauw mee. Dan zal ik je schoonmaken. Oh. En ik heet Doddeltje voor mijn vrienden, hoor. Hoe kan ik je ooit danken, <laughs> daddeltje? Ja. Wat een heerlijke avond was dit. U, uh, ja. je hebt een heer uit het diepste verval gered. Als je begrijpt wat ik bedoel. En woorden schieten hier tekort. Ach, gekkie. Wat ben je toch een malle? Geef me maar een kiekje van je. <tied> Daddeltje, doddeltje, doddeltje, doddeltje, doddeltje, doddeltje. Dag, heer Olly. Ah. wat hebt u daar voor een verband? Bent u op uw hoofd gevallen? Oh, oh, dat. Oh, dat is niets. Een beetje tegen een hark gestoten. Nee, dat is niets. Het leven heeft vele lichtpunten, jonge vriend. Is het je wel eens opgevallen hoe fraai de maan schijnt? En hoor je die nachtegaal zingen? Nee. Nee, dat is een kikker die kwaakt. Ach, ja. Wat is er met u? Bent u echt niet op uw hoofd gevallen? <laughs> Jij kunt dat toch niet begrijpen. Jij bent nog te jong om te weten wat een ontmoeting met een hoogstaande vrouw als Doddeltje voor het zielenleven van een heer kan betekenen. Nee. Oh ja, je moet me helpen, Tom. Ik moet die fotograaf weer vinden. Want hij moet een kiekje van mij maken. Het is heel belangrijk, hoor. Zoek je me even op? Goedemorgen, heer Olivier. Uw haven met uw welnemen. Nou, hoe leeg is het leven van een heer alleen. En hoe eenzaam is zijn gedachtenleven. Soms wordt hij getroffen door een mooie inval... maar dan is er niemand tot wie hij zich wenden kan. Zodat hij met zijn geestelijke rijkdom alleen blijft zitten. Tegenover het gelaat van Joost. Ach, hoe verveelde die afgezakte trek... Excuseer, trekken. heer Olivier, oh, daar is een telefoon voor u. Als u mij toestaat. Donneltje... Donneltje, donneltje, doddelt, doddelt, donneltje, donneltje, donneltje, met Olivier? Met Tom Poes. Oh. Ik heb die fotograaf gezien. Ah. Ik moest toevallig vroeg in de stad zijn, want ik... Ja, spaar me je oppervlakkige praat, jonge vriend. Waar is die, waar is die kiekvogel? Bij het stadhuis. Hij gaat proberen om de burgemeester te fotograferen, zei hij. Maar wat bedoelt u met oppervlakkige praat? Ik... Een goedemorgen, edelachtbare. Kiekvogel is mijn naam. U weet wel de gerenommeerde kiekvogel waarover wel eens geschreven wordt. Uh, reeds vanaf één halve florijn maak ik een kabinetfoto van u... die alles zal overtreffen wat u op dit gebied ooit gezien hebt. En voor een kwartje hebt u reeds een aangezicht. Een kiekje. Wel, waarom niet? Er worden wel gekkere plaatjes gemaakt. En een kwartje voor een aanzicht is dus te doen. Sta ik zo goed. Eén voet op de tree, edelachtbare. Oh. Een beetje naar links. Ja. Als ik de burgemeester eenmaal genomen heb, kan ik wel meer klandisie krijgen. Nu heb ik eindelijk een kans om een praktijk op te bouwen. Wel, aan mij zal het niet liggen als dit geen goede foto wordt. Eventjes lachen, edelachtbare. Ah, daar heb ik je te pakken. Net op tijd. Help, daar is een van die gekken weer. er dat ik wegkom. Wat, wat betekent dat? No. Wat bezielt je, Bommel? Ho hou hem tegen. Ik wil een kiekje laten maken. Ja. Het is belangrijk. Wat betekent dat, Bommel? Oh, uh, je overschrijdt de maximum snelheid en je bedreigt een eerzaam handwerksman. Nee, Maar je bent op heterdaad betrapt. Nee, nee, ik bedreig niet. Ik wil een foto hebben en er is haast bij. Laat me los. <tjas> uh, so. yeah. ja. ja, no. Een foto, jawel. Maak dat een ander ja. wijs. Wat moet jij met jouw uiterlijk op een kiekje no, doen? Schrijf zeg. hem op, oh, Bas. So het is duidelijk dat hij kwaad in de zin had. Ziezo. Dit wordt een zware drukker. Drukker gereden? De linkerkant van de weg gehouden. en een ordelijk burger bedreigd. Niet zo mooi, Bommel! Ik heb niet gedreigd. Ik wilde alleen maar een foto laten maken. Des te erger. Vertel nu maar eens rustig je geboortedatum en je beroep. Dan kan ik opschieten. Oh, eh. Uh, dag, eh. Uh, mevrouw. Dag, Olly. Wat gezellig. Was die agent onaardig tegen je? Ja, ik wilde een foto laten maken en toen gaf hij mij een bekeuring. Ach, wat mal. Mag dat niet? Nou, dat mag geen kiekje, hoor. Ik vind je zo nog aardiger dan op een plaatje. Oh, heus. Ja. Wel, eh... Uh, <coughs> mag ik u... Uh, ja? <coughs> in mijn auto naar huis brengen? <middels> Intussen dwaalde de fotograaf Kiekvogel met hangende snor door het woud. Wat is het toch vreselijk om klein te zijn. Altijd zit men in de hoek waar de slagen vallen. Nu had ik een goede klant en dan komt men die woesteling om opnieuw in het water te gooien. Maar ik zal hem. Hem en die schilder en die bediende. Goedemorgen meneer Kiekvogel. hè? Scheelt er alweer iets aan? Bent u terpentijn soms weer tegengekomen? Ach nee, ik ben maar een arme verschoppeling. Hm? Nooit kan ik eens een bekend iemand fotograferen zonder dat er iets tussenkomt. Oh. Al veertig jaar schouw ik met dit tweedehands toestel rond... en nooit kom ik verder dan aangezichten voor een kwartje. Ja, dat is heel droevig. Misschien moet u eens een ander apparaat kopen. Dat geeft meer vertrouwen. Wel ja, alsof dat niets kost. En ik ben nu eenmaal gehecht aan dit ding... Maar wacht maar, ik zal ze wel eens laten zien wat ik kan. Mijn tijd komt wel. Juist, dat mag ik horen. Mijn tijd komt wel. Ja, ja, voor iedereen komt de tijd. Maar niet iedereen treft het dat ik dan net in de buurt ben. Hè? Hmm. Hokuspas. pas. Wat zie ik daar? Is meneer fotograaf? Wel, dat treft dan prachtig. Die zoek ik nu net. Ja, ik ben gerenommeerd fotograaf. Verschillende dankbetuigingen liggen ter Inzage. Altijd een scherp beeld en een uitnemende gelijkenis. Voor één florijn hebt u een zeer fraai kabinetformaat. Maar je kunt ook een aangezicht krijgen voor een kwartje. Klaar terwijl die wacht. Als u. U, u vat mij verkeerd. Ik zoek geen beeldenis van mijzelf, het idee. Nee meneer. Ik ben de uitgever van het beroemde tijdschrift Hokusmagazijn. En ik zoek een geschoold vakman voor de fotoreportages. Hokusmagazijn? Dat blad ken ik niet. Het is geen blad voor kinderen. Als u mij volgen wilt, dan zal ik u naar de uitgeverij geleiden. Wij kunnen daar beter over het vak praten dan hier tussen het geboomte. Hm. Wat een uitgeverij. Ach, hoe kon het ook iets goeds zijn? Ik heb immers altijd pech. Willen de heren meekomen? Men moet nooit op de uiterlijke schijn afgaan. Onopvallend van buiten, maar innerlijk diep. Daar houd ik van. Wat een uitgeverij. Kom binnen, kom binnen. Nu kunnen we over zaken praten. Hoe is het? Neemt u mijn aanbod aan? Wilt u fotograaf worden van Hocus Magazine? Ja, ik wil wel, maar ik... Ik weet niet, ik heb altijd pech om eerlijk te zijn. Niemand laat zich door mij fotograferen, dus laat staan, beroemdheden. Ik zeg het maar ronduit, meneer Hokus. Beroemdheden, beroemdheden bestaan niet, mijn beste meneertje. Ze worden gemaakt. En wie maakt ze? Hokus magazijn maakt ze. Ja, men wordt pas beroemd wanneer men in mijn tijdschrift gestaan heeft geeft een heel mooie voldoening om lieden beroemd te maken. Ja, dat kan ik me voorstellen. Het lijkt me heerlijk om beroemd te zijn. Dat zeg ik niet, ezel. Het is niet heerlijk om beroemd te zijn, maar om beroemd te maken. Onthoud dat. En dat zal jij nu kunnen doen. Kijk. Ik zet een andere sluiter op je toestel. Daarmee kan je iedereen knippen. En ieder kiekje dat je op die manier neemt... en dat in mijn tijdschrift geplaatst wordt... maakt de geknipte beroemd. Nu maar ferm aan het werk. Voor iedere foto die je me hier brengt en die ik afdruk... betaal ik je duizend goudstukken. Tot ziens. Duizend goudstukken voor iedere foto. En met ieder plaatje kan ik iemand beroemd maken. Mm. Ach, het leven is schoon. Ik zal met jou beginnen. Mijn niet gezien. Ik vertrouw die nieuwe sluiter niet. Het is hier maar eenvoudig. Maar ja, als heer alleen heeft men weinig behoefte. Mallard, het is hier prachtig, hoor. Maar ik wist wel dat je een goede smaak zou hebben... Alleen moet je niet zo'n rommel maken, Ollie. Oh, dat. Dat is een soort schilderij dat een beetje beschadigd is. Oh, wat enig, wat mooi gekleurd. En dat balletje daar lijkt precies op jouw oog, zie je wel. Jammer dat het stuk is. Weet je wat? Ik zal het meenemen, dan zal ik het thuis onzichtbaar stoppen. U moet u niet door die kiekvogel laten fotograferen, je bommel. Er zit een nieuwe sluiter op zijn toestel en ik ben bang dat daar iets niet mee in de haak is. Ik hoef geen foto meer te hebben, hoor. Dit schilderij is even goed. De fotograaf kiekvogel liep opgewekt voort, want de sluiter, die de grijzaard op zijn toestel had gezet, vervulde hem met nieuwe hoop. Maar zozeer had het leven deze man beproefd en geknakt, dat hij nog nauwelijks in het gelukken van een goede kiek kon geloven. Daar is een deftig persoon bezig met de knippen van de haag. Als ik hem nu eens knipte, hij zou een goede klant zijn. Precies wat de uitgever zoekt. Ik zal het proberen. Hoewel ik haast zeker weet dat hij mij te water zou werpen als je water was. Eh... Uh... Uh, ik ben de, de, de fotograaf van het tijdschrift Hocus Magazine. Uh, mag, uh, mag ik een opname van u maken? Hocus Magazine? Wat is dat voor een vluchtschriftje? Geen vluchtschriftje. Het is een gerenommeerde uitgave waar slechts gekroonde hoofden en beroemdheden in staan. Eh bien, dat kan geen kwaad, dunkt me. Je kunt een opname maken wanneer je erbij zet dat ik het in het geheel niet met de huidige gang van zaken eens ben. Ik houd van een krachtig en voortvarend beleid. Hartelijk dank. Dit is vast en zeker een mooie opname geworden. Dat meen ik ook. Wees zo goed mee een exemplaar van het tijdschrift te zenden, Amisse. En zet er vooral bij dat ik een voorstander van een krachtig bewind. Het komt in orde. Kijk, kijk. Dat is die kwalijke knecht die me zo slecht behandeld heeft. Hij verdient niet dat ik hem knip. Maar aan de andere kant is het een mooie proef. Als hij zich nu wel laat fotograferen... is dat een bewijs dat er iets wonderlijks met mij gebeurd is. Uh, ik kom van Hokus magazijn... Mag ik een opname van u maken? Hokus magazijn? Ach, dat had ik gisteren moeten weten. Werkelijk een heel keurig blad met u welnemen. Gaat uw gang. Het is heel juist gezien om iemand van mijn positie in het tijdschrift te plaatsen. Want als u mij toestaat, wij worden zo licht voorbij gezien. Uh, Eén klein stapje naar rechts, alstublieft. En toch denk ik zo vaak, er zouden in het geheel geen beroemdheden zijn... Wanneer er geen bediendes waren. Dat mag wel eens gezegd worden, als ik zo vrij mag zijn. Mijn dank. Het tijdschrift zal u worden toegestuurd wanneer u opgenomen bent. Geen dank. Het was mijn eer. Met u welnemen. En u hoeft niets te sturen, want ik ben een trouw abonnee. Mm -hmm. Bediende Joost prikt in Hokus magazijn. Als ik mij verstouten mag. Joost, wat is er? Ben jij soms ook verliefd? U moet mij verschonen. Ik heb zojuist een heel aardig voorval meegemaakt. Men heeft van mij een foto genomen die geplaatst zal worden in Hokus magazijn. Met uw goedvinden. Hmm, daar heb je het al. Ik ben bang dat er iets niet in orde is met dat tijdschrift, Joost. Ik heb er nog nooit van gehoord en de uitgever vertrouw ik niet. Dat is een van die vreemde oude mannen met een kakellachje. Je weet wel. Het spijt me dat te horen. Want het is een inkeurig blad. Werkelijk. Hm? Ik ben zo vrij om het iedere week te lezen. Nu al jarenlang. En het verschaft mij veel ontwikkeling en vermaak. Hm. Uh, wacht, ik zal even een oud nummer laten zien. Dan kunt u zichzelf overtuigen, heer. Dat blad bestaat dus werkelijk. Zou ik me dat nou toch vergissen? Maar de uitgever is een vreemd iemand. Dat is vast. Beroemdheden bestaan niet, zei hij. Ze worden gemaakt. En ze worden gemaakt wanneer een foto in Hokus magazijn geplaatst is. Dat is een rare manier van praten. Trouwens, wat is dat voor een geheimzinnige sluiter... die hij op het toestel van de fotograaf Kiekvogel heeft geschroefd? Ziet u wel? Fraaie kunstdruk. Vol lezenswaardige artikelen over belangrijke lieden... en met een interessante rubriek, hier. Wat zeggen de sterren en um, hier, hier hebt u de fotopagina's. Het hmm, ziet er heel gewoon uit, net zoals alle tijdschriften van dit soort. En die hoofden die erin zijn, precies zoals ze altijd zijn, daar is dus niets griezeligs aan. Of misschien is dat nu juist het griezelige. Beneden, mijn vriend, dan kunnen we eens kijken. Ja, ja, de donkere kamer. Gezellig licht, rood in het zwart, daar houd ik van. En het badje staat altijd klaar om beroemde trekken op te laten komen. Vreemd, zulke lichtflikkeringen in de vloeistof, dat is mij onbekend. Wat gooit hij er nou bij? Een weinig sulfurilinium. Dat verhoogt de werking. De schaduwen moeten treffend zijn om beroemdheden te veroorzaken. En nou eens kijken. Wie hebben we hier? Dat is een deftig iemand. Een zekere markies de kantenkleer. Een mooi beeld. Lekkere schaduw om de ogen. Een prettige lijn om de snavel. Van zulke koppen hou ik. Wat zei deze figuur, mijn vriend? Uh, uh, hij zei dat hij van snelheid hield of zoiets. Uh, hij is het niet met de gang van zaken eens. Dat zei hij ongeveer. Mooi. Dat is voldoende om iemand beroemd te maken. En nu de volgende. Ah, de post bien, dat is heel attent. Een exemplaar van hoekus magazijn. Men had weliswaar beloofd dat ik een nummer zou krijgen, maar bij die eenvoudige lieden treft men zo dikwijls een zekere nonchalance aan. Nu ben ik toch werkelijk benieuwd wat men met mijn beeldtenis heeft uitgevoerd. En niet slecht. Er gaat iets van die trekken uit, al zeg ik het zelf. En kijk, er is ook een onderschrift bij. Marquise de Koutenkleier, cycloon van Barneveld. Niet eens met de gang van zaken. De wereld gaat aan traagheid ten onder, althans dus marquise. Vidonk, dat heb ik in het geheel niet gezegd. En wat betekent die cycloon in mijn naam? Deze voortvarende figuur dankt zijn grote bekendheid vooral aan de onverstoorbare wijze waarop hij alle snelheidsrecords breekt, is de bezitter van een supersonische sedan de luxe. Par exemple... Ga naar de stad en koop mij een supersonische sedan de luxe, wat dat dan ook voor iets is... Toen het tijdschrift Hokus Magazijn bij de bediende Joost bezorgd werd, legde deze juist de laatste hand aan een griesmeelpudding, die hij voor de avondmaaltijd bereid had. En daar hij popelde om het blad door te nemen, zette hij de fraaie toespijs wat gehaast op een plank boven zijn hoofd. Zo, de griesmeelpudding is klaar. Ik zet hem hierboven op de plank. Daar staat hij fris en koel dan kan ik nu eindelijk mijn portret in Horkes magazijn gaan bewonderen. Eh... Werkelijk heel keurig. Een nette en rustige foto, als ik zo vrij mag zijn. Even kijken wat men erbij geschreven heeft. Joost, Bommelsteins onverstoorbare bediende, zegt... er zouden geen heren zijn als er geen knechten waren... Dat mag wel eens gezegd worden. Heb ik dat gezegd? Dan ben ik wel vrij geweest. Ach, het mocht wel eens gezegd worden. De bediende werd onder de lauwe meelspijs bedolven. Hij wilde schrikken, doch tot zijn verbazing merkte hij dat het gebeuren hem in het geheel niet schokte. Hij bleef staan zonder zelfs met de ogen te knipperen. Geen wonder... In Hokus' magazijn werd hij een onverstoorbare bediende genoemd. En zoiets geeft verplichtingen. Ach, eigenlijk zou ik best even langs het Doddeltje kunnen gaan. Misschien heeft ze zin om een tochtje te maken... Oh, dan gaan we naar het bos om beuknootjes te zoeken. Dan is tenslotte maar eens, jong. Oh, dan oh, nou lig ik alweer in de sloot. Welke idioot kwam met zo'n vaart op mij af? Het eerste ritje van mijn sedan du luxe. De wereld gaat aan traagheid en onder. Hoe haat ik die slome gang van zaken? Laat me je papieren oh. maar eens zien, Bommel. Oh. Oh. De wegpiraat. Bah. Geen praatjes. Ik ga je opschrijven, Bommel. Huh? Je bent een gevaar voor de weg. Dat blijkt zo langzamerhand wel. Dat is gemeen. Waarom ik wel en hij niet? Hij had de schuld. Hij daar. Dat is de supersonische sedan deluxe van de marquise. De heer de Kanteclair is een beroemd rijder. Wereldberoemd, mag ik wel zeggen. Hij staat in Hokus magazijn. En jij? Jij bent een brodelaar. Nu, de zaak is duidelijk, vriend. Je bent erbij. Dit is... Ik ben... Hij daar. Hij is een snelheidsduivel. Ik zou maar een beetje stil zijn als ik jou was, bommel. Ja. Dit is nu al de tweede bekeuring in een week. Ja. Het zou me niets verbazen wanneer je je rijbewijs kwijtraakte. Maar daar hoor je nog wel van. Goeiedag. Bravo, Bas. Dat is een voortvarende aanpak. Daar houd ik van. De wereld gaat aan traagheid en onder. Maar Ollie toch, wat is dat huh? nu weer naar... Heb je je pijn gedaan? Ben je erg nat? Kom gauw mee, dan zal ik je jas drogen. Oh. Natuurlijk was het jouw schuld niet. Wat jij doet is altijd goed. Oh, het is mooi dat u dat zegt. Maar toch staat het me tegen dat u me altijd treft in de uren der beproeving... Het valt voor een bommel niet mee om tegenover een dame altijd weer een modderfiguur te slaan. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het staat je juist zo snoezig, dat kroos en die druppels op je ronde wangetjes. Ik, uh... <laughs> ik bedoel. Uh... Nou, Drink lekker je anijsmelk op. Ik ben bijna klaar met het stoppen van je schilderij. Dan kan je het weer meenemen. Uh, mm, wel, u mag dat schilderij hebben. Oh. Ah, die Joesterman. Mooi veertje, hè? Ach, wat een mooi veertje. Het doet me genoeg dat te vernemen. Ja. Maar hier heb ik een oproep voor u, heer Olivier. Oh. Een oproep om voor het gerecht te verschijnen, als u mij toestaat. Er spraken van twee bekeuringen. Oh. Hmm. Ja, een ongelukje met de oude schicht. Niet de moeite eigenlijk. Ik ben zo vrij met u van mening te verschillen. Het is zeer betreurenswaardig voor lieden van onze stand met uw welnemen. Watblief? Wat betreurenswaardig. Ik houd daar niet van. Rechtszaken bederven onze goede naam. Dat gaat te ver. Waar, waar bemoei jij je eigenlijk mee? Jouw goede naam is de meide niet. Of, of, of omgekeerd bedoel ik, als je begrijpt wat ik bedoel. Pardon? Er zouden geen heren zijn als er geen knechten waren. Zoals de knecht is, is jo. de heer. Dat mag wel eens gezegd worden. Joost Bommelsteins onverstoorbare bediende zegt... er zouden geen heren zijn als er geen knechten waren. Dat mag wel eens gezegd worden. Wat is dat voor een walgelijk artikel? Wat betekent het Dat de knecht de heer maakt? Dat betekent dat het mijn plicht is... u op het ongepaste van uw gedrag te wijzen, jo. als u mij toestaat. Twee bekeuringen wegens onbeschaafd rijden. Foei. Laat het niet weer gebeuren, heer Olivier. Dat mag wel eens gezegd worden. Ook dat nog. Het is wel ver met mij gekomen. Op de weg zacht met mij van de ene sloot in de andere... en schrijft de politie mijn naam in alle bloknootjes... en thuis maakt de knecht de kachel met mij aan. Maar daar moet een einde aan komen. Dat moet uit zijn. Ik ga mij beklagen... Het optreden van commissaris Bas is schandelijk onrechtvaardig. Het wordt tijd dat de markies ontmaskerd wordt. Ik ga naar de burgemeester. Wat gaat u bij de burgemeester doen? Ah, jonge vriend. Mijn beklagen, de markies rijdt als een zot en ik krijg de bekeuring. De, de markies is beroemd geworden. Hij staat in Hokus magazijn. Kijk maar. Houd dat snerkblad bij je. Hm? Daar staat een heel schandelijk stukje over Joost in. Het is zo droevig dat ik overweeg om te ontslaan. Mm, niet doen, heer Olly. Joost is ook beroemd geworden. Wat bedoel je? Waarom is Joost beroemd geworden? Nou, omdat hij brutale opmerkingen in dat snechtblaadje laat plaatsen. Nee. Zijn opmerkingen zijn niet belangrijk. Hij had ook uh, rabarber kunnen zeggen. Huh? Maar hij staat in dat blad en daarom is hij beroemd. Uh, en de markies. De markies staat er ook in. En die is dus ook beroemd. Ze zijn gemaakt, zoals men dat noemt. Maar ik begrijp het niet. Hm? Joost was altijd keurig en beleefd. En nu hm? is hij onbeschaamd. Hij weet zijn plaats niet meer, als je begrijpt wat ik bedoel. Zo staat het in Hokus magazijn. Hij is door dat blad gemaakt. En voortaan dient hij zich te houden aan wat er over hem geschreven wordt. Oh, ja. oh zou het? Zou daarom de Markies ineens in een racewagen rijden? Hij had altijd een hikkel aan dat soort... Oh, nu! kunnen jullie niet uitkijken? De wereld gaat dan traag heet en onder. Nee, nee, hij kan het niet helpen. Zo staat het nu helemaal in dat blad. Ah, burgemeester, ik moet u dringend spreken. Maak het kort. Dringende in de gemeentezaken wachten mij. Maar spreek vrij uit. Je weet, ik ben een vader voor alle burgers van Rommeldam. Ja, ik uh, moet mijn beklag doen. Men behandelt mij slecht, burgemeester. Ik kan niet meer op straat lopen zonder aangereden te worden door markies de Kantenkler. En daarop een bekeuring te krijgen van de commissaris van politie. Dat is niet zo mooi, Bobbo. Nee, nee. misschien doe je er goed aan een poosje vakantie te nemen. Of. Ga eens naar een psychiater, dat wil ook wel eens helpen. Je moet me nu excuseren, ik heb een afspraak. Maar, maar, maar, maar het is mijn schuld niet. Het is de markies met zijn ellendige raceauto. De markies is een beroemd ingezetene, dat weet ja. iedereen. Hij staat in Hokus Magazijn. En waar sta jij in? Ik heb geen tijd meer om naar je praatjes te luisteren. Ik heb een afspraak met de heer Kiekvogel voor een foto in een bekend tijdschrift. Goedemiddag. Oh. Zo gaat dat dus. Rechtvaardigheid bestaat niet meer. Lieden die hun afstotende gezichten in dat blaadje hebben laten afdrukken... mogen alles en een oppassend heer van stand wordt onhebbelijk belegd. Het is wel droevig. Oh, maar dat treft. Daar loopt die kiekvogel. Heer Olly. Het is te gek, Tompoes. Waarom zou ieder ander beroemd worden... terwijl ik, die daar toch het meeste recht op heeft... onbemerkt door het leven moet gaan? Als zo'n afbeelding beroemd maakt, dan moet ook ik op de foto. Niet doen. U weet toch wat ik u verteld heb? Meneer Kiekvogel, ik heb nog eens nagedacht en ik wil nu toch ook wel eens op een kiekje. Dat is uitstekend. Ik kan alleen nog maar vanavond, wat u begrijpt. De klanten stromen toe. Pas toch op. Uh, goed, ik verwacht u vanavond. U weet toch dat die zaak niet deugt? Ik heb u toch verteld van die kakelende oude uitgever die in een hut in het bos woont. Ach, jij altijd. Het is toch geen bezwaar dat zo'n uitgever wat bejaard is. Oh Hij zal een natuurminnend grijzaard zijn. Dat komt voor, zelfs bij uitgevers. En het is toch mooi dat die anderen beroemd maakt? Zeg nu zelf. Dat soort beroemdheid geeft alleen maar ellende. Let maar eens goed op de markies en op Joost. Dan kunt u zelf zien wat de gevolgen zijn. Ze zijn helemaal veranderd, um, uh, uw gedrag is hoogst ongepast voor iemand van onze stand. Uw goede vader zou nooit hebben goedgekeurd dat u door de politie werd opgeschreven, als ik zo vrij mag zijn. Uh, uh, als ik zo vrij mag zijn. Uh, het is betreurenswaardig. Wat raakt het hier toch? Die pastei is helemaal aangebrand. Bah, die gaat het raam uit. Papa, help! Wat is dat? Help, Tompoes. Poes! Men gooit mij met vuil! Het is geen vuil. Het is uw maaltijd die door Joost uit het venster wordt geworpen. Wa wat? Wa waarom? Omdat Joost beroemd is geworden. Ziet u? Dat komt er nu van. Zo zou het nu ook met u gaan. En denkt u dat juffrouw Doddel u nog aardig zou vinden als u dit soort dingen deed? Ik zal Joost de pan uitvegen, want dit gaat niet aan. Ik duwt niet dat er met voedsel gegooid wordt. Vooral niet op het hoofd van een heer. Wat verbeeld die Joost zich wel? De maaltijd is gereed. Oh. En u hoeft niet zo langdurig te schellen. Ik hoor die bel wel met uw welnemen. Ik ben niet doof. Oh, Juist, ja, de maaltijd. Inderdaad, de maaltijd. Een weinig verkoold, vrees ik. Maar ik kan mijn gedachten er niet bij houden, heer Olivier. Uw gedrag is hoogst ongepast voor iemand van onze stand. En dat heeft mij voortdurend bezig gehouden, als u mij toestaat. Ongepast? Jouw eigen gedrag is ongepast. Ik kan dit niet langer dulden. Joost kan het niet helpen. Het komt omdat hij beroemd geworden is. Dit mocht wel eens gezegd worden. Ik begrijp het niet. Wat is er in die Joost gevaren? Het komt van de beroemdheid. Dit is het lot van iedereen die door zo'n blad gemaakt wordt. Men mag dan niet meer anders zijn dan in het tijdschrift staat, want dan is men niemand meer. Begrijpt u? Nee, dat begrijp ik niet. Het lijkt me onzin. U ziet er toch anders genoeg voorbeelden van? Sommige staatslieden moeten steeds maar met een sigaar zwaaien. En er zijn filmsterren die nooit meer mogen lachen of die hun hoofd kaal moeten scheren. En Joost moet onverstoorbaar zijn en zijn meester opvoeden. Oeh, juist. Ik begin het te begrijpen. Dat is dus beroemdheid. Ja. Mijn goede vader zei altijd... Ollejongen, wees jezelf, als je begrijpt wat ik bedoel. Nu, daar houd ik mij aan. Het lijkt me vreselijk om te zijn zoals een ander je maakt. Wat jij, jonge vriend. Nou. Oh. Daar is de fotograaf Kiekvogel, heer Olivier. Hij heeft een afspraak met u, zegt hij. Zal ik hem binnenlaten? Nee, zeg maar dat ik geen tijd heb. Ik wil niet meer beroemd worden. Houd hem tegen! Daar ben ik dan. Het doet me genoegen dat u van gedachten veranderd bent. Nu ja, geen wonder. Wie wil nu niet graag in Hokus magazijn staan? Ik? Ik niet bedoel ik, als, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik, ik, ik heb geen tijd. Ik, ik wil niet beroemd worden. Dat is te gek. Eerst wilt u niet gekiekt worden, dan weer wel en nu weer niet. Nee. Het wordt tijd dat er een beetje lijn in uw gedachten komt. Maar ik ben nu eenmaal hier en nu ga ik een foto van u maken... Wilt u daar even gaan staan? Ongedwongen. Met een glimlachje of zo. U weet wel. Nee, ik wil niet. Ga weg. Ik wil een eenvoudig heer van stand blijven. Ik ben al bekend genoeg. Verdwijn. Dat zullen we dan eens zien. De oude heer Hokus zegt dat niemand mijn foto's kan weigeren... nu ik zijn sluiter op mijn apparaat heb. De tijd dat men mij op grove wijze de deur uit kon zetten is voorbij. Even lachen. Nee! Ik ben blij dat je me de ogen geopend hebt, jonge vriend. Mm -hmm. Nu pas zie ik in aan welk gevaar ik ontstapt ben. Mm. Stel je voor dat ik niet langer ik zou zijn, maar een ander, als je me volgen kunt. Ja. Wat zou doddeltje, vrouw uh, uh, Doddel zeggen wanneer ik ineens raar en beroemd ging doen. Ik ben blij dat u het snapt. Ik ga zelfs verder. Er moet een einde aan al die beroemdheden komen. Dat weekblad moet ophouden. Ik zie mijn plicht als heer. Breng me bij die uitgever, Tophoes. Dat hutje is de ingang van zijn uitgeverij. En daar zit hij, op dat bankje voor de deur. Een hele eer. Waarmee kan ik, arme oude man, nu van dienst zijn? Met het stoppen van je blaadje. Je verspreidt niets dan ongeluk en ellende met dat ding. Iedereen die erin staat, gaat doen wat erin staat. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat is de plicht van een uitgever. Ik maak persoonlijkheden. Maar geen echte. Bestaan geen echte, mijn vriend. Daarom voorzie ik in een behoefte. Het publiek wil geleid worden door beroemdheden met karakters. Die zijn er niet. Wel nu, dan maak ik ze. Men moet het publiek zijn zin geven, nietwaar? Nee, het is slecht om iemand anders te maken dan hij is. En het is ook slecht om het publiek te bedriegen. Daarom is je hele blaadje slecht. Je moet het stoppen. Iedereen wil toch graag beroemd worden En ik arme oude man Doe iedereen graag een pleziertje Dat is mijn zwakheid Is dat slecht? Ja? Stel je voor dat ik anders zou worden dan ik ben Het zou vreselijk zijn En daarom noem ik het slecht Joost en de marquise zijn al veranderd En ik zelf ben maar nauwelijks de dans ontsprongen Ik eis dat u uw blad opheft Uw vermaning geeft mij te denken Een ogenblikje ik denk dat ik hem te pakken heb, jonge vriend. <laughs> dit is voor u. Een mandje? Uit dankbaarheid. Ik ben altijd blij als ik iemand ontmoet die de dans ontsprongen is. Want dan weet ik hoe ik hem kan helpen. Goedenacht en wortels op uw pad. Wat is dit nu? Een cadeautje? Wat, wat moet ik daarmee? Help! me Doe toch iets, Help! Ah, dag Help! ik heb hier enkele mooie Help! Een goede Help! Ik zeg ik het zelf. De burgemeester en de, de, de... Heb je een opname van een zekere bommel gemaakt? Nee, die niet. Ik had hem haast. Maar hij... Uh... Hij is de dans ontsprongen, die waar. Nu, nee, daar houd ik niet van, Kiekvogel. Lieden die de dans ontspringen moeten juist geknipt worden, onthoud dat. Je kunt je burgemeester houden, maar bommel moet ik hebben. Maar u zei toch dat u duizend florijnen zou betalen voor iedere foto? Voor iedere foto die ik zou afdrukken? En nu wil ik alleen nog maar bommel afdrukken. Begrepen? Ach, het is niet eerlijk. Heel even dacht ik, het gaat goed. Maar ik heb me vergist. Mijn pech houdt nooit op en ik zal altijd een arme topper blijven. Oh. Alsjeblieft, kiekvogel. Hier is een voorschot op die ongedwongen foto van bommel. Je krijgt nog eens zoveel wanneer je, je met het kiekje brengt. Doe je best... Ha, ha, ha, ha. Een zak met goudstukken. Dat verandert de zaak. Meneer Hokus is geen prettig mens, maar gierig is hij niet. Het loont dan toch de moeite om een plaatje van die vervelende bommel te maken. Maar hoe doe ik dat als hij niet wil? Oh, oh, oh, oh, oh. Wacht wat? maar, Olly. Ik help je. Oh, oh, ik arme. Komt er dan nooit een einde aan mijn ellende? Wat moet een dame als u wel van mij denken? Het bloed der bombels klopt fier door mijn aderen. Maar altijd als u in de buurt bent, sta ik voor schud. Het is niet te dragen. Gekje, wat geeft dat nu? Wat jij doet is altijd goed. En een ongelukje kan iedereen overkomen. Zo. Je bent weer klaar, hoor. Kom maar mee, dan krijg je een kop koffie van me. Eens zal ik het u vergelden. Eens zal ik u met mijn leven verdedigen... tegen een opdringende schurkenmenigte, als u begrijpt wat ik bedoel. Pas op! Eens. Daar is die kiekvogel weer! Oh, dat was op het nippertje. Hij had me bijna geknipt. Ja, en nu heeft hij juffrouw Doddel geknipt. Wat, wat bedoel je? U hebt zich achter haar verborgen. Nu staat zij dus op de foto... En nu wordt zij dus beroemd in plaats van... Ach, Olly. Dat nooit. Ik onwaardige. Wat zou mijn goede vader wel niet zeggen als hij wist dat ik een weerloze dame aan zo'n gevaar heb blootgesteld. In plaats van haar met mijn lichaam te beschutten heb ik haar als schild gebruikt. Hier, schurk. Oh, ik zal je leren om een onschuldige vrouw beroemd te maken. Ah, oh, oh. Huh. Hier, dat zal je leren. Uh. Wat doet u toch? Ja. dat was toch een hele goede, oh. onbelichte plaat. Oh, leugenaar, schurk! Ik heb jou door, jou in je streken. Je hebt juffrouw Doddle gekiekt en nu ga je haar afdrukken in Hokers magazijn om haar beroemd te maken. Ziet de derver! Maar ik sta al als heer Een bommel verdedigde, de en onschuldige. Laat ik je niet meer zien! Mijn pech houdt nooit op. En ik zal altijd een arme Tommer blijven. Heb je soms moeilijkheden, Kleine? Ja, is er soms dat we ons te verdienen? We hebben een ja. soort hulpverlening. hulpverlening, niet waar, Hieb? Ja, ja, ja een hulpverlening. Ik wil een kiekje maken van heer Bommel. Maar het lukt steeds niet. En nou... Is het anders, niet? Ja, ja, anders. Je wilt dus alleen maar een kiekje maken van die dikke Bommel? Ja, ja alleen maar een kiekje... Maar het moet een ongedwongen kiekje zijn. Ongedwongen? Dus niet met een paar touwen oh, om ja. tegen een boom ja. staan of niet in de ondergreep tussen ons tweetjes in. Nee, nee, nee. Zo niet. Ongedwongen. Ja, dat maakt het iets moeilijker, hè, baas. Uh. Ja, maar het is wel te doen. Als je tenminste betalen wilt. Ja, betalen, Ja. Huh. Het was een verschrikkelijk gevecht. Maar als men u te na komt, ken ik mijn eigen kracht niet. Ik wierp hem gewoon het water in. Dat is altijd de beste manier. Oh. Hij zal het verder wel uit zijn hoofd laten om u lastig te vallen. Wat oh, ben je toch knap. Je geeft me zo'n veilig gevoel, Olly. Wil je nog wat koffie? Graag. Ja. U weet het dus, mevrouw. Wanneer er moeilijkheden zijn, kunt u altijd een beroep op mij doen. Okay. Ik sta altijd pal om u te beschermen. En dat is mij niets te veel. Onthoud dat maar, hoor. Ach, Wat voor gevaar zou er nu kunnen zijn? Huh? Maar je bent een snoepsnuitje, hoor. <laughs> Ga maar lekker slapen. Dan zijn die stoute wespesteken morgen weer open. Dag. Dadeltje. Oh, dodeltje. dodeltje. Dooddel dooddel dooddel dooddel ja, wat doen we nu, baas? Gaan we die bollen ontvoeren? Dat nee, kan niet. Dan zou hij niet ongedwongen poseren? Nee. Ik weet iets beters. Pak een zak en kom mee. Blijf in de schaduw. Ja, ja, schaduw. Ja, ja. Ben je daar alweer op? Uh, wat een medelijden, juffie. Mijn maat is gevallen, heeft zich lelijk pijn gedaan. Ja, ja, ouwe, ouwe. He, heb je soms een beetje water voor hem? Oh, maar natuurlijk, ik kom zo. Oh, dordeltje, dord, dordeltje, dord, dord, dordeltje. Oh, hoe schoon is het leven wanneer men jong is en de maan schijnt? Dan staat de wereld open voor een pommel. Die tegen alle zwaregreden opgepast is. Ah, oh, die ballen! Post voor je. Een post voor me? Wat? We hebben je buurvrouw ontvoerd. Ga niet naar de politie, want dan zal het slecht met haar aflopen. We zullen haar laten gaan. Wanneer je je laat fotograferen door Kiekvogel. Hij zit in het witte paard, groetend. Oh, dotteltje ontvoerd? Ach, wat moet ik nu beginnen? Oh, Doddeltje, Doddeltje, Doddeltje, Doddeltje. Doddeltje. Heer Olly, wat bent u vroeg? Is er iets gebeurd? Ja. Men heeft Doddeltje... Ik bedoel, mevrouw Doddel ontvoerd. Ontvoerd? Waarom? Wie? Ik mag niet zeggen. Dat zou haar einde betekenen. Ze zal worden vrijgelaten wanneer ik me laat fotograferen door die kiekvogel. Een vreselijke toestand, jonge vriend. Ik heb de gehele nacht met mezelf geworsteld. Maar ik heb een besluit genomen. Ik heb begrepen wat mijn plicht is. Ik moet me opofferen. Terwille van haar zal ik naar die fotograaf gaan. Gaat u? Gaat u zich laten fotograferen? Ja. Oh. Voor haar zal ik beroemd worden. Het is onbegrijpelijk wat men al niet voor een hoogstaande vrouw over kan hebben. Als heer zijnde. Maar dat begrijp jij nog niet zo. Dag, dompoes. <middels> hier gebeurd? Een auto-ongeluk. De marquise de Kante is al hier tegen een boom opgereden, terwijl hij bezig was een snelheidsrecord te breken. Een droevige zaak die heel slecht had kunnen aflopen. Hoe -ho is het met hem? Het ziet er niet zo best uit. De dokter vreest dat hij een verstandskies gebroken heeft. Ach, ja, dat is de prijs voor de roem. Toen hij weggereden werd, zei hij nog de wereld gaat aan traagheid ten onder. Ja, ja, de prijs voor de roem. Beroemdheid wordt duur betaald. Ja, ja. In was dan staat dat terug voor de deur. Onderruf dit tot goede morgen. Rijd mij vergeet je zorgen. dolly dolly dolly Ah, daar bent u dus. Eindelijk verstandig geworden. Welkom in Hotel Het Witte Paard. Komt u maar gauw binnen, dan zal ik u knippen. G gaat u daar maar even staan. Ongedwongen graag. Even lachen. Ja, ja, u moet bedenken dat u beroemd gaat worden in de houding die u nu aanneemt. Denkt u maar aan iets belangrijks... Aan het onderschriftje bijvoorbeeld. Weet u iets puntigs? Schiet op. Ik sta hier niet voor mijn genoegen. Dit is allemaal heel vreselijk voor een heer van mijn stand. En je bent me te min om met je te praten. Maak het kort. <totstukend> Uitstekend. Een heel goed tekstje. <totstukend> Dank u wel. Je moet niet denken dat je er zo afkomt. De toren van een heer is vreselijk. Zorg ervoor dat juffrouw Doddel onmiddellijk wordt vrijgelaten. En wee je gebeente als ze niet inkeurig behandeld is. En ik zal je nog wel weten te vinden. Ook zonder politie bestaat er een rechtvaardige straf. Tom Poes is iemand die niet werkeloos toezit als er lelijke dingen gebeuren. Hij had dan ook op een afstand heer Bobbel gevolgd naar de herberg Het Witte Paard. En daar om een hoek gezien hoe deze er weer uitkwam maar hij wachtte totdat ook de heer Kiekvogel verscheen. De fotograaf daalde monter de stoep af en begaf zich met lichte tred naar de achterbuurten van Rommeldam, waarbij hij niet in de gaten had dat hij gevolgd werd. Hij was zo zeker van zijn zaak, dat hij zonder omzien het vervallen pand betrad waar Super en Hyper een voorlopen handelsmaatschappij dreven. Tom Poes spiedde door een kelderraampje. Ah, daar is juffrouw Doddel. Super en Hyper hebben haar dus ontvoerd. Ik had het kunnen weten. Hé, hey, dat is vreemd. Het is hier anders zo'n rommel. Nu is alles opgeruimd. Bul Super met een streng wol om zijn armen. Hiep Hyper die thee zet. Wat is hier gebeurd? Een beetje meedraaien met je armen, Bul. Zo kan ik geen goede knop maken. Ah, ik ben blij dat u niet langer boos op ons bent. <lacht> maar waar er nou wel... Een beetje ruw, gisteravond. Niet waar, Jullie kunnen het niet helpen. Ik denk dat je moeder niet goed voor jullie gezorgd heeft. Maar daar is visite, Hiep. Geeft die meneer een stoel en vraag of hij de thee met suiker en melk lust. Stoor ik? Nee, hoor. Ik kom even afrekenen. Het is gelukt, de foto is genomen. Ik weet niet hoe jullie het gedaan hebben, maar... Uh, maar misschien kunnen we beter zaken doen wanneer je vrouw er niet bij is. Dit is mijn vrouw niet. Dit is een dame die wij ontvoerd hebben om die foto voor jou te kunnen krijgen. En handel de zaken maar met hiep af. Oh. Zie je niet dat ik bezig ben? Oh, ontvoerd? Maar, maar dat was de bedoeling niet. Ja, wat dacht je dan? Zo gemakkelijk is het niet om iemand op zo'n foto te krijgen. Hè? Oh, oh, oh, oh. Uh, hier, hier is je aandeel. Pak aan. Ik, ik wil hier liever niets mee te maken hebben. Ja, het is niet genoeg. Niet, niet genoeg? Of of... Ja, je voelt wel dat we hier niet kunnen blijven. We moeten de stad uit. Want als we juffrouw Doddel vrij laten, hebben wij zo de politie achter ons aan. Je zult meer moeten betalen, hè, baas? Zeker. Je moet onze verhuiskosten betalen. Vind je? En bovendien wil ik smarte geld hebben. Smarte geld? Ja, ja. Straks moeten we juffrouw Doddel weer missen. En daar moet iets tegenover staan. Nou, kijk of ze doddeltje vrijlaten. Natuurlijk trek ik weer aan het kortste eind. Ik heb nu eenmaal altijd pech. Nu ben ik zelfs in een geval van ontvoering gemengd. Maar die foto van Bonnel heb ik. Dat is tenminste iets. Ja, ik moet ook achter hem aan voor die foto. Maar eerst Doddelt. Hm, spijt me. Die ontvoering bedoel ik. Dat was niet zo kwaad gemeend. Ook. Nee. Maar wij moeten ook leven. ja. ja. Zaken zijn zaken. Wees maar niet boos op ons. <laughs> het komt allemaal van onze liefdeloze jeugd. Ja. Ja, Stuk. Ik ben niet boos, hoor. Maar jullie moeten de zak die je over mijn hoofd gooide zwassen. Juist. Nu begrijp ik hoe het met die ontvoering zit. Maar wat moet ik doen nu totdat je weer vrij is? Naar de politie gaan? Voor de politie heb ik nu geen tijd. Ik moet proberen om de publicatie van heer Bommel's foto tegen te houden. Ik ga naar de uitgeverij van de oude Hokus. Die is tenslotte de ergste. Al dat licht is slecht voor mij, arme oude man. Uh, ik voel me maar een half mens. Maar kijk, daar is onze fotograaf. Goedemiddag. Ik heb mijn opdracht uitgevoerd. Hier is de foto van Bobbel. Het was heel moeilijk. Voor dit plaatje ben ik medeplichtig aan een ontvoering geworden. Het was buiten mijn schuld, maar mijn geweten spreekt en ik... Wie praat er hier over geweten? Hier wordt een weekblad uitgegeven. Jij knipt beroemdheden en ik leg ze op de pers uit. En als je last van je geweten hebt, moet je een ander baantje zoeken. Bijgeloof kan ik niet gebruiken. Geef hier die bobbel. De fotograaf zag niet dat er om de stam van de boom heen een hand verscheen die zijn fotoapparaat geruisloos wegnam. Het was de hand van Tom Poes. Tom Poes stelde het fototoestel op zoals hij het kiekvogel had zien doen en tuurde door het matglas. Nu had hij een duidelijk beeld van de beide heren die voor de hut aan het onderhandelen waren. Ik wou wel even afrekenen. Deze laatste opname heeft veel geld gekost en ik moet mijn rekening in de herberg nog voldoen. Niet hm? Zo haastig, mijn beste. Ik wil eerst wel eens weten wat er op het plaatje staat. Wie zegt mij dat het werkelijk een ongedwongen portret van Bommel is? Dat zeg ik! Ik, de gerenommeerde kind! Kick... Prutser met gewetensbezwaren! Kom maar eens mee. Dan zullen we kijken wat je werk waard is. Hm, dit kan een mooie foto zijn. Als ik het goed gedaan heb, heb ik hier de oude hokus en kiekvogel op één plaatje. Nu moet ik ze in dat weekblad zien te krijgen. Als ik maar wist hoe dat ging. En wat die uitgever nu aan het doen is. Eventjes geduld, mijn waarde. Silver Illinium. Ontwikkelen en afdrukken en dan kijken. Betalen komt het laatst. Ik wist wel dat meneer Hokus tevreden zou zijn over die bommelfoto. Ik lever altijd eerste klas plaatjes. En ik moet zeggen dat de oude goed betaalt voor goed werk. Een prima uitgever. Zo, nu stilletjes naar binnen. Ziezo. Het nummer is klaar om ter persen te gaan. Uh. Daar gaat de foto van Bommel. Daar is het cliché. Het Bommel-cliché. Daar persen ermee. mee. Olivier, haakje. Hier, haakje sluiten. Bommel. Wat doet die, nou toch? Ik moet dichterbij zien te komen. Uh, uh, Wat? Jij. Dat verdomde rotjoch maar toch. Uh, uh, dag meneer Hokus. Ik heb iets akelijks ontdekt. Ik mis een cassette. Het is vreselijk vervelend. Iemand moet een plaat uit mijn toestel hebben gehaald terwijl ik binnen was. Ach, ik heb ook altijd pech. Wie weet. Ik, ik weet wie dat gedaan heeft. Dat is dat witte uitslovende kereltje, die Tom Poes. Oh, oh die. Maar, maar wat moet ik eraan doen, meneer Hokus? Ik kan niet naar de politie gaan, want die ontvoeringsgeschiedenis ligt niet zo mooi. En waarom heeft Tom Poes een plaat uit mijn toestel gehaald? Wat, wat zit daarachter, meneer Hokus? Stel! Je praat alsof je een wesp in je schedel hebt. Foei met jou, nevels op je pad. Luister, ik wens dat je een kiekje maakt van Tom Poes. Ik wens hem op de pers te hebben voor het volgende nummer. Niemand anders, begrepen? Een ongedwongen plaatje van dat alleswetertje. Het wordt tijd dat hij geknipt en in een vorm gezet wordt. En dan ter persen, ter persen. Mm, ze hebben het vast over mij. Ik zal me moeten haasten. Ach, Olly, alles wat jij doet is toch goed? Kom, dan krijg je nog een kopje thee van me. Ik weet niet wat er nu van mij worden zal. Maar je moet bedenken dat ik dit offer voor jou gebracht heb, Doddeltje. Dus wanneer ik... Hé, hey, Olly. Dag, juffrouw Doddel. Dag. Ik kan die oude hokus onschadelijk maken. Hier heb ik een foto van Kiekvogel en hem. En daar kan ik die twee beroemd mee laten worden. Maar dan heb ik hulp nodig. Ik moet die oude uit zijn uitgeverij lokken om een blad te kunnen drukken. Dat is knap gedaan, jonge vriend. Ik had het zelf kunnen doen, als je bevolken kunt. Maar natuurlijk ben ik je man. Samen zullen we die oude schurk zijn streken betaald zetten. Hm. We zullen Hokus in zijn eigen blad zetten. Dan moet hij doen wat er over hem geschreven is. Ja. We zullen hem in zijn eigen kuil vangen, als je begrijpt wat ik bedoel. Zeg eens, wat betekent dit eigenlijk? Hm? Ben je soms jaloers op mijn roem, jonge vriend? Wat bedoelt u? Je gunt me zeker niet dat ik in Hokus-magazijn sta, hè? Ik heb je in de gaten, baasje. Bah, je bent me te min om met je te praten. Maar Olly, toch. Hij bedoelt het toch goed. Je moet niet zo kribbig zijn, hoor. Dat is niets gezellig. Hij kan het niet helpen. Ik denk dat de oude Hokus bezig is met het drukken van het blad... dat heer Bommel beroemd zal maken. Hij zal wel op de pers liggen. Zou Olly echt bezig zijn beroemd te worden? Wat vreselijk. ja. Maar hij heeft het voor u gedaan. Oh, wat staan jullie daar te spoezen? Hm? Dat is heel onaangenaam voor het heer van mijn stand. Goede dag. Nou. Hmm. Nu moet ik proberen om andere hulp te vinden. Ik hoop dat ik het voor elkaar krijg. En nu zoek ik iemand die mij wil helpen. Ik heb hier een kiekje van Hokus en van die fotograaf. En nu wil ik een extra nummer drukken. Maar dat kan ik niet alleen en daarom. Nu zou... dan niet. Je stoort me, makker. Hm? Ik heb juist het wezen van die boom in mijn vingers. En je gezever stoort mijn vibratie. Hm. Ik vind je plan trouwens snert, makker. Snert? Ja. Waarom? Weet jij iets beters om Hokus onschadelijk te maken? Hm. Natuurlijk kan je iedereen onschadelijk maken met zo'n fotomachine. Die oude dus ook. Nu, wat mankeert er dan aan mijn plan? Alles! Want wat gebeurt er verder met die grofstoffelijke vleeslichamen... die liever beroemd zijn dan dat ze vibreren? Oh. Ze zijn hun trilling kwijt. En kan jij hun die teruggeven? Um, nee. Maar ik dacht dat ik misschien foto's van hen zou kunnen nemen... en dan zou ik die kunnen afdrukken bij een artikel waarin beschreven wordt hoe ze werkelijk zijn. Ik dacht dat ze dan wel weer gewoon zouden worden... Gewoon? Ja. Weet jij dan hoe ze, hoe ze werkelijk zijn? Weet jij wat gewoon is? Nee. Nee, nu iets zegt. Ik zou ze niet precies kunnen Natuurlijk beschrijven Natuurlijk niet. Je bent geen kunstenaar en je geraamte is vervet. En aan foto's heb je niets... want dat zijn liegende producten van een misselijke... dinges. Ja. Nee, hier heb ik wat beters. Hm? Als je wil weten hoe iemand werkelijk is, moet je zijn vibratie op het doek laten trillen. Kijk. Zo. En zo. Zie je wel? Zie je hoe lekker hier het denklijntje van Kruidenier Grootgrut in zijn vleespartij slaat? En hier is een portretje van die marquise. Zie je hoe dat kale geraamte door zijn oogwerk trilt? Dit is echt de vibratie. Zei je dat dit een markies is? Mag ik deze schets een poosje lenen? Dan druk ik hem in dat blad af. En heb je soms ook een tekening van Joost en van heer Olly? Hier is Joost. Doe ermee wat je wilt. Maar Bommel heb ik niet. Oh. Een zenddoekje heb ik hem over de paffe schedel gegonst. Oh. Nu, dan zal ik voor hem wat anders moeten verzinnen. In ieder geval reuze bedankt, hoor. Mm. Als ik deze tekeningen in dat weekblad afdruk... kan ik Joost en de marquise misschien weer gewoon maken. Nu moet ik nog iets voor heer Olly verzinnen en dan kan ik... Hela, Laat dat! Ach, wat jammer. Ik moet u nu eenmaal knippen, meneer Poes. Hm? De uitgever stelt het prijs op u te brengen. Hm. Kom nou toch. Wilt u dan niet beroemd worden? Ach ja, dat wil ik wel. Maar niet zo. Ik wil graag beroemd worden als bergbeklimmer. Als bergbeklimmer? Ja, waarom niet? U hebt van de marquise een autorenner gemaakt. U kunt alles met dat toestel. En daarom wil ik gefotografeerd worden op de top van die berg daar. Bij ondergaande zon. Dat is net iets voor mij. Hmm. Maar hmm? dan moet ik helemaal naar de stad om bergschoenen te kopen. En, en nou ja, dat moet dan maar. Tot vanavond dan. Niet wat het is, maar ik heb een vreemd mooi gevoel van binnen. Zomaar ineens. Ik voel dat ik eigenlijk te goed voor deze wereld ben. Eigenlijk is alles met de min, als iemand begrijpt wat ik bedoel. Excuseer, hier is het nieuwste nummer van Hocus magazijn, heer Olivier. Ja. Uw portret staat erin, maar ik hoop dat u zult bedenken dat u niets bent zonder mij. Olly Geerbommel, de laatste van het uitsterven van de soort heren van stand. Omdat iedereen hem te min is, heeft hij grote namen op dit gebied gemaakt. Deze beroemde figuur... Allemaal mijn werk. Wat zou u zijn zonder mij? Niets met uw welnemen. Ach, je bent me te min, zwijg. Nu weet ik trouwens ineens wat het voor een gevoel is dat ik heb. Ik ben beroemd. Ik ben te goed voor deze wereld. Je kunt gaan, Joost. Oh, het is een mooi gevoel om zo beroemd te zijn. Eenzaam, maar vergeven. Dat had mijn goede vader moeten meemaken. Olly, jongen, eigenlijk is iedereen te min voor ons bommels. zei hij altijd. En daar houd ik mee aan. Oh, daar loopt je vrouw Dobbel... Mijn buurvrouw. Olly, hoe gaat het met je? Ben je nog boos? Boos? Lieden van onze stand zijn niet boos, dat is ons te min. Maar vanmorgen was je zo onaardig tegen het onhoes. Je weet wel, toen hij je vroeg om hem te Bach. helpen. Dit is allemaal heel pijnlijk voor mij. Laat me met rust. Het is me allemaal te min. Nou, ja. echt. <middels> Dag, Tompoes. Heb je al iemand gevonden om je te helpen tegen die uitgever? Nee. Terpentijn heeft me wat tekeningen gegeven en dat is natuurlijk wel prettig. Ja. Maar verder weet ik het nog niet. Zie je wel? Hm? Olly had natuurlijk gelijk. Ik ben hem te min, zei hij. Zei hij dat? Wat misselijk! Oh nee, Olly heeft altijd gelijk. Want waarom heb ik niet aangeboden om je te helpen? Hm. Dat zou misschien wel wat zijn. Maar het is niet makkelijk hoor. Die oude uitgever Hokus is een gevaarlijk iemand. Mm -hmm. En bovendien weet ik niet hoe ik heer Olly kan helpen. Ik moet een goed portret van hem hebben om in dat tijdschrift af te drukken. Maar Terpentijn wilde het niet maken. Die heeft er genoeg van, zei hij. Zie je wel dat ik je kan helpen? Hm? Een goed portret van Olly heb ik. Oh? Ik heb immers een gestopt en versteld schilderij van hem. Ik ga het meteen halen. Hé, hey. aan die mogelijkheid had ik helemaal niet gedacht. Als ik nu ook een goed portret van heer Bommel heb, kan ik gaan drukken. En dan kan ik een mooi nummer maken. Een foto van Hokus en Kiekvogel om hen beroemd te maken. En tekeningen van de marquise, Joost en heer Olly om die weer gewoon te krijgen. Hier is het schilderij. Wat gaan we nu verder doen? Nu gaan we naar het bos. We gaan een bezoek brengen aan de uitgever van dat tijdschrift. En dan moeten we proberen om hem weg te lokken van zijn drukkerij. Oh. Maar hij is een kwaai hoor. Het zal niet meevallen. Zou het niet? Zo'n uitgever is toch ook een mens? Misschien is het een heel aardige oude man die verkeerd begrepen wordt. Dat heb je zo vaak. We zullen zien. Als u nu hier achter deze bomen blijft met al onze spullen, ga ik naar hem toe. Daar heb je dat afschuwelijke krevelpotje weer. Hagel en onweer op zijn pad. Maar ik moet hem niet afsteken. Kiekvogel moet een plaatje van hem maken... En tenslotte ben ik een echte vriend van de jeugd. Uh. Dag baasje. Dag. Kom je in een arme oude man een bezoekje brengen? Ja. Mooi van je hoor. Maar je mag niet weer binnensluipen en mij beloeren. Hm? Daar houd ik niet van. Ik zal het niet weer doen. Mooi. Jij wilt zeker ook wel beroemd worden, hè? Ja. Net als je vriend Bommel. Ja, ja. Wie wil dat niet? Ja. Dat zou ik wel willen. Ik wil graag net zo worden als heer Olly. Net zo bescheiden en zo vriendelijk en zo verstandig. Dat dacht ik wel. Nou, ga dan maar gauw naar meneer Kiekvogel om je foto's te laten maken, dan zal ik... Hij zweeg plotseling. En de glimlach verdween van zijn trekken. Hoe zeg je dat Bommel nu is? Zo bescheiden, zo vriendelijk en zo verstandig. Ha! Hm? Ja, ik hoor je wel. God. Niet. Wat is dit voor onzin? Ja, het is vreemd. Heer Olly is ineens zo geworden... net voordat uw tijdschrift uitkwam. Bobbel. Aardig. En bescheiden. Ja. Nevels en bliksems. Wat betekent dat? Nou, een misdruk? Of een uitgevallen zetsel? Of is de pers ontzet? Uh, ah. Dit is te erg. Voor een arme oude man... Ik moet die Bommel zien, zien, zien wat er aan de hand is. Ik moet... Mevrouw Doddel, kom gauw mee. We moeten opschieten. Ik begrijp het niet. Waarom liep hij ineens zo vlug weg? Ik heb hem wat op de mouw gespeld. Ik zei tegen hem dat heer Bommel ineens zo vriendelijk en zo verstandig was. was. En dat geloofde hij natuurlijk niet. Nu zijn hij hem op gaan zoeken om te kijken of het waar is. Natuurlijk is het waar. Zo is Olly toch... Waarom zeg je dat je gejokt hebt? Uh, dat zal ik een andere keer wel uitleggen. We hebben nu nog veel te doen voordat Hokus terugkomt. Zo, nu kunnen we niet gestoord worden, want zelfs de oude Hokus kan niet ongemerkt binnenkomen. Kom, juffrouw Doddel, dan gaan we aan het werk. Ja. Het is gemakkelijk. In deze gleuf gooi je de foto's en de tekeningen en dan wacht je rustig af totdat ze op de pers vallen. Oh, wat interessant. Ik heb altijd al willen weten hoe zo'n krantenbedrijf eigenlijk werkt. Uh, hoe gaat dat nu verder? Er moeten er ook nog lettertjes bij. Uh, om te lezen, bedoel ik. Dat gebeurt als de platen onder de pers liggen. Oh, juist. Je zegt bij iedere foto hardop wat je erbij wilt hebben... en dan komen de lettertjes vanzelf wanneer je de pers aandraait. Oh, ja. Zoiets dacht ik altijd al. Wat enig. Duurt het lang voordat de plaatjes schaar zijn? Nee, gelukkig niet. We kunnen net de onderschriften verzinnen voordat ze uit dit gat vallen. Is je meester thuis? Ik moet hem spreken. Dat gaat zomaar niet als ik zo astrand mag wezen. Ik wil eerst wel eens weten wat u komt doen. Wij moeten in onze stand een beetje voorzichtig zijn met wat wij binnenlaten. Wat een vier op je pad. Ik ben de uitgever van Hokusmagazijn... en ik wil weten of er soms een fout in het zetsel geslopen is. Het zetsel over bommel, bedoel ik. Hoe is hij? is hij werkelijk bescheiden en vriendelijk en verstandig? Hij is een heer. Ik heb hem gevormd, dus ik kan het weten. Jij weet niet. Ik heb jou gevormd. Dus ik weet wat je waard bent. Niets. Laat me door. Dat gaat niet, als u mij toestaat. Ik moet heer Olivier afraden om u te ontvangen... Dat is mijn plicht. Ik ken jouw plicht. Die heb ik zelf gedicteerd. Ga je eten maar verder laten aanbranden. Ik weet het weg. Er moet iets bijstaan waardoor ze weer gewoon worden. We moeten ze beschrijven zoals ze werkelijk zijn. Maar hoe zijn ze werkelijk? En wat is gewoon? Ik begrijp niet wat je bedoelt. Je maakt alles zo moeilijk. Hm? Als je zegt portret van heer Bommel, dan weet toch iedereen over wie je het hebt? Mm, ja, misschien hebt u gelijk. Ja. Portret van de marquise de Kantekleer. Portret van de bediende Joost. Schilderij van heer Olly B. Bommel. Het is een beetje saai, maar ik weet niets beters. Nu komt die foto van Hokus. Daar weet ik wel iets leukers voor. Wacht even. Die arme kleine fotograaf staat ook op de kiek. Je moet niets lelijks over hem zeggen, hoor. Hij is niet echt slecht. Misschien heeft hij ondeugende dingen gedaan, maar dat komt... omdat zijn moeder vroeger niet goed op hem heeft gelet. Hij kan het niet helpen. Hmm. Wat moet ik van hem zeggen als het niet lelijk mag zijn? En we moeten vlug zijn, want die oude Hokus kan nu ieder ogenblik terugkomen. Dit is heel onaangenaam voor een heer van bijstand. Je bent me te min. Scheer je weg. Goed. Heel goed. Te min. De hele wereld is heerbommel. Te min. Uitstekend. Zo heb ik het gezegd. En zo moet het zijn. <hahaha> het zetsel is dus in orde. En de pers heeft zijn werk goed gedaan. Net wat ik dacht. Maar dan heeft die jonge Tom Poes dus gelogen. Hij zei dat Bommel zo verstandig en vriendelijk geworden was. Waarom zei hij dat? Waarom zei hij dat? Hij heeft gelogen. Zwadder en zwavel op zijn pad. Hij wilde mij hierheen lokken. Waarom? Ik zal hem. Jongen, Ik wist niet dat het zo moeilijk was... om iemand beroemd te maken zonder iets lelijks over hem te zeggen. Wat moet ik nu met die kiekvogel aan? Ik begrijp niet wat daar moeilijk aan is. Je kunt toch zeggen dat hij een beroemd fotograaf is? Dat is toch waar? Maar daarmee is hij nog niet onschadelijk gemaakt. En ik moet nu echt opschieten. Ik ga thee zetten. Een potje zal het toch wel zijn, denk je niet? Gezelligheid kan nooit kwaad, zeg ik altijd maar. En als je iemand onschadelijk wilt maken... kan je niets beters doen dan de waarheid zeggen, hoor. Leer dat van mij. Zwatter en zwavel op zijn pad. Wat spookt die jonge poes uit? Ik zal hem... Er is niet zo goed als een kopje thee. Vooral als je zo druk bezig bent. Vind je dat niet? Hm? Wat is het? Nou. Is het moeilijk? Ah. Kan ik je helpen? Er gebeurt niets. Tot nu toe ging alles goed, maar ik heb niet gezien wat Hokus verder deed. Wat moet ik nu doen om tijdschriften van de pers te laten komen? Er zit geen beweging meer in het lamme ding. Wat vervelend. Zeg, weet je ook waar hij zijn theebusje bewaakt? Ik hoor iets Aan AAN DE DEUR men heeft mij buitengesloten. Men is bezig met mijn pers, dat voel ik. Maar de zon is haast onder en de schaduwen worden langer. Men zal mijn kracht leren kennen. Nevel en nacht. Donker geeft kracht. Met een hoed als een acht. denkt mij, arme oude man, buiten te kunnen houden. Een oude sukkel, denkt men. Kort in de adem en broos in de botten. Laten we naar binnen gaan, dan kunnen we met zijn pers en zijn drukkerij spelen. Dat, denkt men. Maar men vergeet de macht van de duisternis. <laughs> men zal vreemd opkijken. Oh, we zijn te laat. Die lamme pers werkt niet en die oude is boven bezig. Gunst, wat vervelend, hè? Kijk, daar is nog een deurtje. Denk je dat het theebusje daar kan zijn? Oh. Begint te te, hè? Vraag maar een warm kopje thee. Nou, wat is er? Lukt het nog steeds niet? Nee, er gebeurt niks. Het is net alsof er iets vast zit. Vervelend. Toch eens achter dit deurtje kijken of het theebusje... Dat was het. Dat dichte deurtje hield de boel tegen. Maar nu zijn we gered. Snel, met een krant naar boven, naar Hokuspas. HOKUSPAS Het is afgelopen. Ik ben ter persen gegaan. Dat voel ik. Dat voel je goed. Je staat in je eigen tijdschrift en nu ben je beroemd. Kijk maar. Het noorden trekt. De verlaten ijskappen roepen. Vaarwel. Het noorden trekt. De verlaten ijskappen roepen. Een eigenaardig persoon. Ik heb hem maar niet gevraagd waar zijn theebusje is, want hij praatte zo raar. Hm. Wat zou hij hebben bedoeld? Dat staat in de tijdschrift. Als je in Hokus magazijn staat, moet je doen wat er over je gedrukt is. Want dan ben je beroemd. Kijk maar. De beroemde poolreiziger Hokus in gesprek met de eveneens beroemde fotograaf Kiekvogel. De heer Hokus was vroeger een bekend uitgever, maar de pool trok... De verlaten ijskappen roepen, bleef hij te zeggen. Op het ogenblik is hij helemaal alleen op weg om op het ijs te gaan overwinteren. Dat is wat grappig. Dat is precies wat hij zei. Wat slim van je om dat vooruit te weten, Tompoes. Hij zei het omdat ik het hier gedrukt heb. En dat tijdschriftenwerk begrijp ik niet helemaal, maar het is knap. En wat prettig dat die oude man nu weg is, hè? Ja. Hij heeft zijn hele huis kapot gemaakt, zie je wel. Hij moet wel erg boos geweest zijn. Ja, we waren net op tijd. Als u niet naar dat theebusje had gezocht, zou alles misgelopen zijn. Ja, thee is heel belangrijk. Ja. Ik had toch hier afgesproken, op deze bergtop, om een foto van Tom Poes te maken? Ik denk dat ik voor de gek gehouden ben. En wat nu zo vreemd is. Ik gevoel in het geheel niet de behoefte daarover in het droevige jammer los te barsten. Mijn gedachten zijn opeens zo helder. Zo helder als de sneeuw die nu om me heen begint te vallen. Ik weet nu waarom alles mij altijd heeft tegengelopen. Ik ben niet met mijn tijd meegegaan. En daarom kwam ik steeds achteraan. Weg met die oude kiekast. Die heeft me nu lang genoeg op de schouders gedrukt. <tied> van de oude hokers neem ik mee. Ik heb met dat ding een paar goede plaatjes gemaakt. Door dat geld van die ouwe kan ik met de oude sleur breken. Ik koop een prima apparatuur en dan ga ik naar Hollywood om nieuwe sterren te ontdekken. Dat zal net iets voor mij zijn. Dit is het keerpunt in mijn leven. En Hokus kan voor mij paard naar de poel lopen. Oh, Zo, ja, alle kranten zitten in de brievenbus. Dit was het laatste Hokusmagazijn. Oh, het is koud. Ja. Wat zullen die arme postmannen een show hebben met al dat papier, hè? Ja, ik hoop alleen maar dat het helpt. Want als de markies en Joost en Heer Bommel nu niet gewoon worden, weet ik toch echt niet wat we moeten doen. Ach, mannen. Olly is toch goed zoals hij is? Goedemorgen Joost, is hier Olly thuis? Excuseer, jonge heer. Ik ben bezig de keuken schoon te maken. Het is er, als ik mij zo mag uitdrukken, een bende. Ik weet werkelijk niet wat mij heeft bezield. Het hele fornuis is besmeurd met overkoksels... en het vaatwerk is aangebrand met uw welnemen Wilt u mij verschonen? Ik heb nog veel te doen... en bovendien moet ik nog een maaltijd voorbereiden. U weet het echt wel, als u mij toestaat. Kijk, dat treft mooi. Hm. Ik had je willen opzoeken om je uit te nodigen voor het feestmaal dat ik vanavond geef. Juffrouw Doddel komt ook. En ter partij. Feestmaal? Om de afloop van deze vreemde geschiedenis te vieren. Oh. Maar hoe weet u dat dit avontuur is afgelopen? Nou, oh, dat is toch heel duidelijk voor iemand met mijn vluchtverstand. Joost is weer helemaal de oude en de marquise, die zo even langskwam, groette me gewoon. Mm. Die rare veranderingen zijn dus ongedaan gemaakt. Ja. En het zou mij niet verbazen wanneer dat door mijn goede invloed kwam. Ja. De rustige bescheidenheid van een Ja, ja, maar voelt u zichzelf ook weer de oude? een vreemde vraag. Ik ben toch altijd de oude geweest? Wat, wat bedoel je, jonge vriend? U hebt ook last van beroemdheid gehad. U zei tegen iedereen dat hij te min was. Weet u dat niet meer? U zei... Uh, nu is het genoeg. Zoiets heb ik tegen de fotograaf Kiekvogel gezegd... maar dat is nog geen reden om zo te overdrijven. Hè. Hmm. Kijk. Dit blad heb ik zelf gedrukt. En dat is de reden dat iedereen weer normaal geworden is. Ja, dat heb ik gezien. Aardige schetsen zijn dat. Van terpentijn wil ik wedden. Die ogen op een stokje stellen natuurlijk de marquise voor. En dat daar is Joost, dat is duidelijk. En het schilderij dat ik aan Doddeltje gegeven heb... staat er ook in... Een heel kunstzinnig nummer, dat geef ik toe. Maar wat het met normaal maken te doen heeft, begrijp ik niet. Heer Bommel had voor het feestmaal die avond... ook zijn buurvrouw en de schilder Tijn uitgenodigd. En Joost had erg zijn best op het eten gedaan. Alles was dan ook erg gezellig... zodat heer Olly tot het houden van een eenvoudig toespraakje besloot. Hij herinnerde eraan hoe hij de uitgever Hokus dadelijk had doorgehaald. Hieraan schreef hij het toe... dat hij niet onder de invloed... van het beroemdmakende tijdschrift gekomen was. <kijkt> Ach, oei. Oh, Een eenvoudig iemand zou misschien ontspoord zijn... maar een bobbel blijft altijd zichzelf. Het is het vet. Een bevleesde gemeente ziet alleen maar de veranderingen bij anderen... maar nooit bij zichzelf. Wat bedoelt u met Vet. En wat bedoelt u verder, als u begrijpt wat ik bedoel? Ach, Mallard, wat kan die meneer nu bedoelen? Je hebt immers nog niet verteld hoe je mij uit die ontvoering hebt gered. Jij bent veel te bescheiden, dat is het. Maar dat weet iedereen. Het past niet om over mezelf te praten. <laughs> en, en jullie hebben mij goed geholpen om het gevaar te bezweren. Daarom drink ik op de gezondheid van jullie allemaal. Ach, snoepschuitje van me.